...om deze dag vandaag mogelijk te maken. En uh, we zijn ontzettend dankbaar. Uh, we zijn uh, altijd uh, goed behandeld uh, in Libië. We hebben genoeg eten gekregen, genoeg te drinken. Uh, we hebben tv kunnen kijken. We hadden bijvoorbeeld ook uh, buitenlandse zenders. We zijn daardoor op de hoogte gebleven van het uh, wereldnieuws, maar ook zeker de situatie in Libië. Uh, we zijn verder ook voor onszelf altijd positief gebleven. Wat daarin heeft geholpen is de steun en de wetenschap dat er zo intens werd meegeleefd in Nederland. Dat is voor ons een hele grote steun geweest, zodra we dat horen kregen. Verder hebben we ons wel heel veel zorgen gemaakt over onze families. Bij deze willen we ook Defensie bedanken voor de hele goede begeleiding en ondersteuning in dit hele proces. Dat is ontzettend goed gebeurd. De familie is er bij alle drie erg goed aan toe. Nou, nogmaals, ik wil benadrukken, we zijn intens gelukkig om hier weer te zijn. Uh, we willen graag uh, nu van onze familie en van onze thuiskomsten gaan genieten. En inderdaad, uh, graag in, in alle rust, zodat we daar uh, ja, maximaal gebruik van kunnen maken. Hartstikke bedankt. Jeroen de Jarige van de NOS, hebben jullie zelf bedenkingen gehad bij de operatie die jullie moesten uitvoeren? En heb je die kunnen uiten, die bedenkingen? Ik had u al aangegeven dat wij niet op de operationele zaken zouden ingaan, dus deze vraag gaan wij niet beantwoorden. Ik van de vraag even De vraag is of de bemanning enig idee heeft gehad van de duur van hun gevangenschap. Nooit, nee, we hebben minimale informatie gehad. Hebben jullie bij elkaar gevangen gezeten? Ja. Omstandigheden? Uh, ja, we hebben zoals dus gezegd, met de drie uh, bij elkaar uh, uh, ja, zijn we gevangen gehouden. Uh, er zijn momenten geweest dat we geblinddoekt zijn geweest, er zijn momenten geweest dat we uh, geboeid zijn geweest. Maar over het algemeen zijn we goed behandeld, uh, zoals ik al aangaf. Um, we hebben ook gewoon voldoende kunnen slapen, kunnen rusten. Um... Ja, we zijn goed behandeld. Zijn jullie verplaatst tijdens de gevangenschap? Uh, Eén keer. Ja, naar Tripoli. Maast op, goede rech, nieuws? Ik kan niet precies zeggen hoe, de, de, hoe het ging op het strand uh, van zitten, maar uh, is daar geweld bij gebruikt? Hoe zijn jullie behandeld toen jullie werden uh, gearresteerd? Ik begrijp uw vraag over de omstandigheden waarin het een en ander gebeurd is. Maar zoals ik eerder heb gezegd, op dat soort vragen gaan we nu in. Uh, nu niet in. Uh, in de brief die door de bevindseling is toegezegd aan de Kamer... Uh, zal er meer op dit soort dingen worden ingegaan. Waar hebben ze gevangen gezeten, is de vraag. Ja. Uh, ja, ze kunnen het zelf beantwoorden. Maar uh, ze hebben in eerste instantie in de buurt van Seerte, uh, zijn ze vastgehouden. En ze zijn op enig moment uh, verplaatst naar Tripoli. En, uh, Weet je wat zo na dagen. Ja. Kijk, ze weten het zelf natuurlijk veilig, want ze hebben de dagen geteld. Maar na twee dagen zijn ze verplaatst. Wisten u toen u aan de missie begon wie u moest ophalen? Ook dat is eh, operationele informatie waar we nu niet op ingaan. Wat was het akeligste moment dat jullie beleefd hebben? En hoe hebben jullie gehoord dat je vrij kwam? Ik ben op jonge vertellen. Het eigenlijk moment is uiteraard het begin geweest in Libië. We hebben gehoord dat we vrijkwamen op de avond dat wij teruggevlogen zijn door de Griekse C-130. Dat was allemaal nog een klein beetje verwarrend en niet heel duidelijk. En uiteindelijk, zodra de C-130 van de landingsbaan af was, hebben we elkaar even aangekeken. En dat was het moment dat we zeker wisten dat we naar huis gingen. Of ze bang waren voor een lang verblijf in Libië in gevangenschap? Ja, dat is inderdaad. Waar, uh, we wisten totaal niet hoe lang het zou gaan duren. Het kon uh, een dag, uh, na een dag voorbij zijn. Het kon uh, na het jaren duren. Dat is uh, heel erg lastig. Vandaar onze zorg om onze familie. Uh, ja. ja. Geen idee. Geen ja, enkel idee. idee. Er is wel iemand gekregen van de journalen. Waar de bezorgingen die niet uit zijn? Daar wist hij er niet van. Ja, heb je misschien dus gehoord als de beschuldiging hier, commandant? En... Uh, niet, uh, die ze de hebben de... ons niet direct ergens voor aangeklaagd, nee. Ja. Ze hebben ons nooit beschuldigd van de je ja. de Nee. Ja, noem het een uh, soort pensioen. Ja, waar van de, de deur ligt dit? Uh, bang geweest uh, voor jullie leven hebben jullie enig moment gedacht van nou dit is wel heel gevaarlijk er zijn enkele momenten geweest uh, die uh, ja, erg intens waren waarom? Ja. Oh, oh. ja, bij de verplaatsing in vliegtuig ja bij de verplaatsing uh, inderdaad uh, en in het begin uh, ja de, de chaos en de wanorde zal ik zeggen die, uh, die zijn vrij intimiderend of, of, of uh, gemaskerd geweest? Bij de verplaatsing naar Triplu zijn we geboeid geweest. Uh, en uh, bij verplaatsingen en bij ondervragingen zijn we geblinderd geweest. Sorry? Uh, ja, we zijn, uh, ze hebben redelijk wat uh, A4'tjes uh, opgesteld over ons, ja. Uh, allebei. Wat ging er door u heen toen u werd aangehouden? Weg. Nee, het belangrijkste was, dat we alle drie gehad. Uh, we hebben zo goed mogelijk geprobeerd te zorgen dat er geen gewonden zijn gevallen en dat is uh, gelukkig gelukt. Dat moet ik niet <lacht> zo <lacht> Ik hoorde dat daar ja. niet goed, maar u ziet dat ze in ieder geval verrast is door de vraag. Uh, ik denk dat we voor dit soort vragen... alle drie nog eens uh, goed uh, thuis moeten laten praten met hun familie. Uh, maar uh, ik zei al, ze kijken heel helder uit hun ogen. Uh, en die vragen zullen ze denk ik eerst maar eens thuis moeten stellen en bespreken. jullie ja. uh, zijn? En hoe ging die overplaatsen? Op enig moment na die twee dagen uh, uh, zijn de drie collega's... Uh, verplaatst naar Tripoli in een vliegtuig. Op dat moment uh, zijn ze ook geboeid geweest. Uh, maar ondanks dat ze geboeid waren, is ook toen verder de behandeling uh, eigenlijk correct verlopen. Wie heeft u waar dat hoge Libische militair of veiligheidsdienst? Daar gaan we nu niet verder op in. Kunt u uw vraag halen? Ja, hebben Het Vliegtuig ja, zoals ik zei, toen de c van de Griekse luchtmacht de voetjes van de tevoren in Tripoli tilde, toen wisten we dat het goed ging. En door begin van de operatie? Ja, door het Ja, het is ook het niet dat, is, dat is ja, se, maar, niet, nee. Je kunt aangeven dat er gesprekken zijn geweest. Ja, er zijn gesprekken geweest. En, ze wisten uh, we dat er onderhandeld werd. Ik hebben ook een eenmalig een gesprek gehad, tweemalig met de Nederlandse ambassadeur. En van hem hebben we informatie gekregen. De ambassadeur is bij u geweest? Nee, we zijn op bezoek bij de ambassadeur geweest. U bent op bezoek bij de ambassadeur geweest. Kunt u dat toelichten? Ja, yes, ja. yes. We zijn verplaatst. Zoals gezegd, bij verplaatsingen zijn we verblind geweest. We weten niet waar we heen zijn gebracht. Uiteindelijk zijn we in een ruimte gezet. En in die ruimte komt uiteindelijk onze ambassadeur naar ons toe. En die mocht op dat moment met ons praten en wij met hem. En dat was heel fijn. Krijg naar... jij nog een ja. vraag en nog ja. één ja. vraag daarna? Maar nog even daarop aanvullend. Uh, meteen nadat uh, de ambassadeur met uh, hun drie gesproken heeft... is de informatie naar Nederland gegaan en hebben de families daarvan op de hoogte gesteld. Het mag volstrekt duidelijk zijn dat uh, daar waar relevante informatie voor de families was... we dat ook onmiddellijk uh, met hun gedeeld hebben. Ja. Dat gesprek heeft niet op de ambassade plaatsgevonden. Zijn er ook, ook leuke momenten geweest uh, in die twaalf dagen? Of is het echt alleen maar heel erg spannend geweest? Nou, misschien kunnen we het andere dan zien. Er is één uh, heel leuk moment geweest. Dat is dit moment. Ja. <laughs> Thuiskomt moment. Maar misschien... Uh... Um, ja, ik kan er wel zeggen. In het begin is natuurlijk alles, alles intens. Uh, spannend. Ik weet niet waar je aan toe bent. Met name onzekerheid in die, uh, in die periode. Ja, ik weet niet of je van een leuk moment kan, kan spreken. Het is wel dat je elkaar probeert te ondersteunen. En uh, dat je, dat je ja, uh, lol met elkaar probeert te maken. In zekere zin. Om elkaar toch uh, op te peppen. Ja, het is uh, gewoon een periode van onzekerheid, onzekerheid. Dat je, je kan nauwelijks communiceren met Nederland. Je familie weet niet waar, je, waar die aan toe is. Zelf weet ook niet waar je aan toe bent. Het kan, uh, in een moment zijn ze aardig, maar dat kan zomaar omslaan. Uh, ja, het, het is gewoon een periode van, uh, van onzekerheid. Dus ja, we hebben met elkaar hebben we wel, wel lol gehad om elkaar op te peppen. Maar ik denk niet dat je van een leuke periode kan spreken. Het leukste moment is wat Nivon zegt uh, toen we vertrokken uit Tripoli. En uh, dat we het het werk lucht waren. En, uh, uh, Op weg waar richting Athene. En laat nog... Ik heb een vraag uh, voor u Voelt u zich persoonlijk verantwoordelijk voor wat deze collega's is overkomen? Ik voel me altijd heel erg verantwoordelijk voor mijn militairen. Uh, dus het gaat niet alleen in deze situatie. Dat gaat uh, in iedere situatie waar mijn militairen uh, opereren. Uh, ben ik verantwoordelijk voor en voel ik me ook heel erg verantwoordelijk van. Dank de persconferentie, dit zijn de laatste vragen die gesteld kunnen worden. Na twee weken gevangenschap in Libië zijn de drie militairen dus weer veilig geland op Nederlandse bodem. En is het wachten op de politieke afwik afwikkeling van deze mislukte evacuatie in Libië in zichtte twee weken geleden. Komende weken zullen we daar in de... De Tweede Kamer zal erover gepraat worden... en zullen we meer inhoudelijk operationele informatie krijgen over de precieze gang van zaken tijdens die evacuatie twee weken geleden. Want wat mij opvalt, eh, Jeroen de Jager in Eindhoven... is inderdaad de opluchting die heel duidelijk zichtbaar is... op de gezichten van deze drie militairen die nu opstaan. Eh, dat zien wij ook hier op het televisiescherm... en eh, naar hun familie terugkeren. Eh, waarop ze praten over de manier waarop ze in een soort pensioen zijn eh, vastgehouden. Buitenlandse televisie mochten ja. kijken. Maar vervolgens op geen enkele ja. vraag ingingen... Eh, omdat ze soms ook werden gesouffleerd door de generaal die naast hen zat. Ja, alle informatie die ze kunnen geven, die kan ook heel erg gevoelig zijn. Want zoals ik uh, begin van de persconferentie al zei... de minister van Defensie moet nog steeds met een feitenrelaas komen... over de precieze gang van zaken rond de hele operatie. En hele inhoudelijke antwoorden... Vragen, zou die brief in de wielen kunnen rijden? Zou ervoor kunnen zorgen dat er nu al informatie naar buiten komt... die de minister later nog aan de Kamer uh, wil overbrengen? En uh, nou, dat moet voorkomen worden tijdens deze persconferentie. En vandaar steeds dat influisteren door de commandant der uh, strijdkrachten. Het influisteren soms ook om te vertellen wat ze moesten zeggen. De manier waarop ze werden verplaatst, ja. de manier waarop ze op het strand ja. uh, arriveerden. Ja, je kunt je voorstellen, deze drie piloten zijn uitvoerders. Uh, weten niet precies de politieke gevoeligheid van elk antwoord uh, uh, dat, ze, uh, dat ze kunnen geven. Dus is het logisch, althans in de ogen van Defensie natuurlijk, dat. Uh, de commandant zelf uh, af en toe daar de regie voert. En vandaar dat dit op deze manier gebeurde. Ja, ze spraken over akelige momenten. Ging het om de chaos, het al dus de piloten, de wanorde, de verplaatsing... die geblinddoekt en geboeid plaatsvond. Maar dan het leukste moment inderdaad dat moment... dat die Griekse Hercules C-130, uh, zoals de piloten uh, Yvonne uh, Niersman het uitlegde... de voetjes van de grond lichten en ze zeker wisten dat ze weggingen. Ze zijn terug in Eindhoven. Waar gaan ze nu naartoe met de familie? En dan zijn ze voorlopig even vrij. Uh, ik neem aan dat ze uh, een paar weken vakantie hebben. Dat ze even mogen bijkomen van, uh, van deze hachelijke affaire die zij hebben meegemaakt. Want het gaat, uh, en dat zag je toch ook wel aan de gezichten hoor. Uh, ik dacht vooral van de middelste militair uh, Bas Burger. De dus middelste was mij. Martin Streefmand. Dat was Martin Streefland. Oké, okay, uh, bij Martin Streefland zag je toch echt duidelijk ook wel de spanning op het gezicht. Uh, en ja, Het is gewoon na dit soort uh, hachelijke avonturen noodzakelijk om bij te komen. Om te kijken wat het met je doet. En uh, om, om goed bij jezelf na te gaan wanneer je weer in staat bent uh, volledig te kunnen opereren. Nog veel vragen zijn onbeantwoord gebleven. Vragen die de militairen zelf niet konden be beantwoorden. Jeroen de Jager, bedankt voor het stellen van de vragen. Bedankt voor je aanwezigheid in deze toelichting. We gaan hier verder met schaatsen. Hey. Ja, en ook met voetbal. Want er is gescoord bij Bayern München tegen HSV. niet mee. Fijn dat je daar gewoon mag zeggen wat je ziet en wat je allemaal denkt. Het is 1-0 voor ja. Bayern München. Vijf minuutjes voor de pauze. Arjen Robben met een werkelijk weergaloze bal. Een bal links in het strafschopgebied. En die neemt hij zich in één keer op de schoen keihard recht. Toor en Frank de doelman van HSV, heeft werkelijk geen enkele kans op de inzet van Robbe. Bayern werd sterke momenten gezien voor uh, Gomes, de spits, paal en lat geraakt. Robbe dacht ik doe het zelf en Bayern leidt tegen HSV. 2,5 minuut voor de rust. Voordat we naar Eindhoven gingen waren we bij het schaatsen gebleven. De vijf kilometer van de WK afstanden in Insel. Beide vrouwen met de rit van Diane Valkenburg. Sebastian Timmerman, hoe liep dat af? Die heeft het heel goed gedaan. 7-0-4-15. Daarmee is ze namelijk maar vijf seconden langzamer... dan dat ze bij het WK Allround was in Calgary. Dat is haar persoonlijk record. Daar zit ze dus heel dicht tegenaan. Er komen nog vier ritten, maar het zou zomaar kunnen... dat Valkenburg met die 7-0-4-15 op zijn minst in de buurt komt van het podium. Het is bijna kwart over vier. We gaan naar het uitgestelde Journaal en de Ster. Ranzige parkeerplaatsen. Nou, toch een lift gekregen. Razendsnelle BMW's. Streng gelovige truckers. En zes dagen per week achter het stuur van je truck. Je moet van dit vak houden. Luister morgen naar de documentaire Vlam in de Pij. Je hebt ook dingen om jezelf een beetje te vermaken in die truck. Of? Ach, ik heb een puzzelboekje bij me s'avonds Oh ik heb een krant bij me en dan lees ik even krant. Over het leven langs de weg. Morgenavond 9 uur in Holland toch Radio Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Op Bruinzeelparket moet geleefd worden. Kijk op Bruinzeelvloeren.nl Het Nationale Toneel en Asko Schoenberg presenteren de Drie Stuivers Opera. Het wereldberoemde muziektheaterspektakel met onder andere Aniek Vijver, Mark Rietman, Frans van Deursen en Peter Tuinman. Nu in het theater. De Drie Stuivers Opera. Bestel uw kaarten op nationaletoneel.nl. Miljoenen ondernemers moeten rondkomen van 1 euro per dag. Vergroot dit budget, terwijl u er zelf ook beter van wordt. Stap in het Dutch Microfund, een product van Annexum.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 Geld lenen kost geld. Dit is Radio 1: Het NOS-journaal. Eva de Jong.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 de treinen vermist. Premier Kan heeft een bezoek gebracht aan het gebied dat het zwaarst is getroffen. Hij heeft urenlang met een helikopter over de noordoostelijke regio gevlogen. Hij zei dat er sprake is van een nationale ramp zonder precedent. Kan vloog ook over de kerncentrale van Fukushima, waar vanochtend een explosie is geweest. Bij die explosie is de reactor ongeschonden gebleven, zegt de Japanse regering. Het stralingsniveau rond de kerncentrale daalt weer. De Japanse autoriteiten zijn volgens het internationaal atoomagentschap in Wenen bezig met voorbereidingen om jodiumpillen te verstrekken. Die zijn bedoeld voor mensen die in de buurt van kerncentrales in het getroffen gebied wonen. Jodium kan bescherming bieden tegen radioactiviteit. PVV-leider Wilders is in een interview met NRC Handelsblad erg kritisch over CDA-minister Hille van Defensie. Hij noemt Hille een beetje een verdwaalde geest en eerder een brekenbeen dan een groot geniaal stratege. Wilders neemt het hele kwalijk dat hij het heeft gehad over negatieve emoties bij de PVV, de gedoogpartner van het minderheidskabinet van VVD en CDA. Dat is kwalijk, zeker als een minister dat zegt die er zonder ons niet zou zitten, zegt Wilders in de NRC. Het weer, af en toe zon, steeds meer bewolking en in de avond en nacht wat lichte regen. Minima rond 6 graden. Morgen bewolkt met vooral in de ochtend regen. Het is dan met zo'n 12 graden opnieuw zacht. ANWB-verkeersinformatie op de A1 Amersfoort richting Amsterdam... staat nog steeds tussen Muiderslot en, en Diemen een file van 4 kilometer door wegwerkzaamheden. Op de A4 Amsterdam-Den Haag tussen Roelofaar en en Zoeterwoude-Rijndijk, 2 kilometer door een ongeluk. De weg is weer vrij. A27 Utrecht-Almere bij Hilversum, 2 kilometer ook door wegwerkzaamheden. De linkerrijstrook is dicht. Als laatste de A58 Bergen op Zoom richting Vlissingen... tussen afrit Kruiningen en afrit Ierseke 4 kilometer door wegwerkzaamheden.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 Meer weten? Ga naar nierstichting.nl of bespreek het met uw huisarts. Zembla deze week over de massale bijensterfte. De honingbij is als bestuiver onmisbaar voor groente, fruit en ander voedsel. Met de komst van een agressief landbouwgif verdwenen ook de bijen. Wetenschappers en imkers zien een relatie tussen dat gif en de bijensterfte. De moord op de honingbij in Zembla. Vanavond half elf bij de VARA Nederland 2. E-matching, online dating alleen voor hoger opgeleiden. E-matching.nl, durft u het aan? Wij gaan onmiddellijk schakelen met Inzol de WK-afstanden de 5 kilometer... met een grote naam in de baan, Sebastian Timmerman, Gio Lippens. Claudia Perstein, die in het verleden drie keer olympisch kampioen werd... op deze afstand en twee keer wereldkampioen... werd bijna altijd op het podium stond... En nu een voorsprong heeft van dik twee seconden in de laatste twee rondjes. Of wat zeg ik, de laatste anderhalve ronde waarin ze inmiddels rijdt. Ten opzichte van Diana Valkenburg. Maar Perstein levert wel meer en meer tijd in ten opzichte van het schema van Valkenburg. In de vorige ronde, bijvoorbeeld vier tiende van een seconde. Ja, ze heeft wel weer aan de andere kant een marge ten opzichte van de Nederlandse. Hier komt ze met nog één rondje te gaan na zes minuten. 26 seconden en 96 honderdste. Weer drie tiende levert ze in. Maar ja, ze houdt wel een marge over van bijna twee. En de slotronde van Diane Valkenburg ging in 35,2 seconden. Dus dan moet Claudia Perstein dat gewoon voor elkaar zien te boksen. Voor elkaar zien te schaatsen in die laatste ronde hier in Insel. De aanmoedigingen krijgt ze. 39 jaar. Ze werd eerder dit toernooi achtste op de drie kilometer. Nu lonkt het podium wellicht op de vijf kilometer. 7.0415 reed Diane Valkenburg. En hier komt Claudia Perstein. En die gaat daar onderdoor. Het wordt 7.0090. Dat is de de snelste tijd dus. Valkenburg die gaat zakken naar de tweede plaats. Tegenstandster van Perstijn was Ishizawa. Maar die gaat langzamer rijden dan Valkenburg. Komt nu pas binnen. Vierde tijd voor haar. Perstijn 1, Valkenburg 2, Voorhuis 3. Drie ritten nog te gaan. Een flinke tegenvaller voor Ajax, want het kan de komende vier tot zes weken niet beschikken over keeper Maarten Stekelenburg. Hij brak tijdens de training de duim van zijn rechterhand. Jeroen Verhoeven zal Stekelenburg morgen vervangen in de uitwedstrijd tegen Willem II. En hoogstwaarschijnlijk dus ook in de weken en wedstrijden daarna. Er wordt gespeeld in de Duitse competitie. Bayern München tegen HSV het is daar nu, denk ik, rust. Dat aangekondigde ontslag van Louis van Gaal aan het einde van dit seizoen zorgt dat voor een soort van schok-effect... Nou, dat is misschien wel heel erg groot uitgedrukt. Het is inderdaad rust. Het is 1-0 voor Bayern tegen HSV in die noord zuid derby in Duitsland. Want eh, Bayern had inderdaad een aantal goede kansen. Met name Mario Gomez was een aantal keren dicht in de buurt. Palen en lat geraakt zoals eerder gememoreerd. Ook nog Müller dus eh, die de lat raakte. Maar eh, ook HSV deed zeker mee. Met name in de beginfase van de wedstrijd was de proef het Hamburg echt in deze wedstrijd te vinden. viel aan met aardig wat mensen. Creëerde zichzelf... Wat halve kansen en mogelijkheden. Dus om nou te zeggen dat Bayern HSV heeft zoek gespeeld. dat niet. Maar de Zuid-Duitsers werden wel sterker dan de Noord-Duitsers. Zo in het laatste kwartier, de laatste 20 minuten van deze eerste helft. Die dus eindigde met een 1-0 voorsprong voor Bayern. door een lekkere goal van Arjen Robbe. Wie we dan? Robert Geesink is de nieuwe leider... in de Italiaanse etappekoers tirreno Adriatico. Geesink is de kopman van de Rabobank-ploeg daar. Hij finishte in de vierde etappe als zesde... op 12 seconden van de winnaar, die kwam uit Italië... Michele Scarponi. Geesink neemt de leiderstrui over van de Amerikaan Tyler Ferrer. Ondertussen ook bezig en bijna afgelopen... want morgen is de laatste etappe Parijs-Nice. Joris van den Berg, hoe staat het ervoor? Ook hier laten de Nederlanders zich goed zien. Nog steeds twee koplopers. Karsten Kroon dus en Erik Bertou. En in de tegenaanval is gegaan. Hij krijgt er maar geen genoeg van. Liewe Westra van vakantseleid DCM. Eer gisteren in de aanval. Gisteren knap zesde in de tijdrit. En nu in de contra-attack. Hij doet dat denk ik voornamelijk voor de punten die nog te halen zijn op het laatste klimmetje van de dag. Daar is Westra nu boven. Hij staat tweede in het bergklassement. En wil die plaats denk ik in elk geval beschermen. En misschien morgen nog een gooi doen naar de bolletjestrui. Dan moet hij nog wel wat punten pakken. Want Poriol staat daar aan de leiding. Dat is een Fransman. Maar de twee koplopers liggen toch wel een minuut of drie voor de vries. En dan ook een dikke drie minuten dus voor het peloton dat wordt gegangmaakt door de sprintersproeven van Garmin en HTC. Het lijkt er nog steeds op dat deze bergetappe in een sprint gaat eindigen. When you turn on The deeper you Get the sweetest feeling, dat was Jackie Wilson. Hoeveel dames maken nog kans op de wereldtitel 5 kilometer, Sebastian en Gio? Uh, op papier zijn het er nog zes, maar in de praktijk... Uh, want we zijn bezig zeg maar, aan de twee-na-laatste rit. Uh, in de praktijk, ja, ja, Sablikova en Beckett, dat zijn voor mij de topfavorieten. Perstein, wel een strakke tijd neergezet, 7-0-0-90... Maar daar moet Stabilikova wel onderdoor kunnen. En Hozumi probeert dat op dit moment. De Japanse met een alles of niets poging 4 minuten, 10 seconden en 1200 staat ze na 3 kilometer. Daarmee is Hozumi een fractie sneller dan Pechstein. Bijna 3 tiende van een seconde. Dus het hangt erom. Maar we hebben het Hozumi wel vaker zien doen. Maar dan naarmate de 5 kilometer voor. het Saxe toch behoorlijk door het ijs. Nou, het is een flink eind hoor. voor de dames. En zeker ook voor vrouwen die het dan niet echt in de benen hebben. Hozumi nu alweer op het rechte end. We gaan af op. De 3400 meter. En dan kijken we eens even naar haar tussentijd. Uh, 33, 5 met nog 4 rondjes te gaan. En dan is het toch wel uh, sneller dan Claudia Pechstein. Uh, een halve seconde dik. Cindy Klasse heeft het moeilijk, 33-7. Die heeft ook nog wel een redelijk ritme. Maar ja, de achterstand is fors, een metertje of 40 op Hozumi. Hozumi die inmiddels alweer aan de buitenbocht is begonnen en daar dan doorheen loopt. Maar je ziet ook bij haar hoor, dat de tempo er wel een beetje uitgaat langzaam langzamerhand. En dat ze ook wel heel wijd die bocht uitzeilt. En dat zijn gewoon extra meters die je niet kunt permitteren. Zeker niet als je het opneemt tegen iemand als Claudia Pechstein. En ze komt nu door naar 3800 meter in 517-71. Ze is dus zeventiende sneller dan Perstijn In de ronde ook een tiende. En voorlopig verbaas ik me erover dat ze het volhoudt. Want in het verleden ging het dus heel vaak mis. Dan probeerden ze het in het begin. Maar dan zakte ze helemaal ineen. Aan de andere kant ze heeft al alles gezet op deze vijf kilometer. Ze heeft de drie kilometer laten lopen. reed wel de 1500 meter. Maar daar deed ze niet mee om de prijzen. Daar werd ze slechts vijftiende. Die Masako Hozumi. 24 jaar. Komt uit Hokkaido. En heeft nog twee ronden af te leggen op deze vijf kilometer. En is ze nog sneller dan Perstein. We gaan eens even kijken. 34-4. Dan is inderdaad nog steeds sneller dan Perstijn, maar het verschil is wel klein, want Perstijn reed daar twee tiende harder. In de afgelopen ronde. Dus moet Ozumi gaan oppassen. Ik vind het knap hoor. Hoe ze het volhoudt. Die kleine Japanse. Die ongetwijfeld er ook geraakt zal zijn. Door alles wat er in het geboorteland gebeurd is. De Japanners veelvuldig communiceren. Via allerlei mobiele toestelletjes. Via de laptops kijken ze naar de beelden. Van de aardbevingen. Van de tsunami in hun vaderland. Maar ze doen het toch maar even gewoon hoor. Schaatsen hier. 4600 meter. Laatste ronde voor Ozumi. Knap hoor. En uh, ja, nu levert ze wel in. 35 3. Nu verliest in één keer een seconde op Perstijn. Gaat het dan toch mis in die laatste anderhalve ronde voor Masako Ozumi? Want de laatste ronde van Perstijn ging in 33,9 seconden. Dus moet Ozumi ook een eindsprint eruit persen. Dat heeft ze wel in de gaten. Want gooit al beide armen los op de kruising. Klassen die is gezien, komt ook niet meer terug. Klassen net ook langzamer dan Diana Valkenburg. Laatste bocht van Masako Ozumi. Dicht tegen de lijn aan. Ze heeft het moeilijk, ze heeft het moeilijk. Het is lastig. 7 0, -0 90 de tijd van Perstijn. Ze gaat het niet redden. Nee, ruim boven de zeven minuten alsnog. Wel sneller dan Valkenburg. 7-0-3-14. Ze heeft het geprobeerd. Dappere poging van Masako Ozumi die eerder dit seizoen bij de Asian Games, de Olympische Spelen voor Azië, goud won op de drie en de vijf kilometer. Maar ze is er niet in geslaagd om de Duitse Claudia Perstein van die eerste plaats te verdringen. Perstein 1, Ozumi 2, Valkenburg nu 3. Nog twee ritten te gaan. Dadelijk Rukar tegen Sablikova en in de laatste rit Stephanie Becker tegen Eriko Ishino. Illustrator, als we die tijd van Pechstein, die nu dan de beste tijd is, 7 0, 0 90 afzetten tegen de mannen die we zojuist hebben gezien op de 10 kilometer, 12-48 van Bob de Jong, dan kan het nogal wat sneller, hè? Ja, dan denk ik wel dat het niveau bij de dames, uh, uh, het topniveau uh, harder kan dan die 7-0-0. Ik ben wel benieuwd hoe uh, Sabliko voor de voorstaat. heeft natuurlijk ook afgezegd voor de 1500 meter van gisteren. Kwam ook, ik zag net beelden voorbij komen met een, uh, met een doek om de keel uh, kwam ze het stadion binnen. Hij nou, heeft dat wel vaker, hè? dat soort fratsen, dat ja. je er ook ziet uh, hinkelen en zo. En dan blijkt er uiteindelijk weinig aan de hand te zijn. Ja, ik, ik ken uh, Schaters uit het verleden die hadden ook wel eens last van hun enkel. En die fladderden <laughs> vroeger ook uh, uh, in de tijd van, uh, van Rintje en Valko, fladderde ook in een, ineens naar 1,52. Dus dat, uh, ja, dat zegt niet zoveel. Ik ben benieuwd, We, ze staan aan de start. Ja, Sablikova, dat is wel een seizoen dat je denkt, nou ja, is het nou een mooi seizoen voor? Dus is Europees kampioen all-round geworden. Dat dan wel, maar de wereldtitel die ging naar buust. Ja, maar misschien is het ook bij, bij iemand als Sablikova, na Olympisch jaar, het in haar eigen land natuurlijk niks te presteren om deel te nemen aan internationale toernooien. En uh, pakte misschien haar wedstrijden uit die ze graag wil willen. En dat was in dit geval dan het EK. En ik ben benieuwd hoe ze u, want dit is eigenlijk de vijf kilometer is natuurlijk eigenlijk haar afstand. Ja, dat moet de afstand zijn. Hè? Ja. Dat was jarenlang de afstand van Claudia Pechstein, die dan nu ja. net terug is. Um, en wel echt op leeftijd hè, inmiddels, 39 jaar, en dus pas net terug. Hoe kijk je naar haar prestaties? Dat zie je dan toch met zeven rond. Uit nou, de bocht komt. Ja, wel, wel verrassend. Ze kon zich pas uh, in Salt Lake natuurlijk uh, echt plaatsen. Uh, dat was het eerste moment dat ze mee mocht doen aan de internationale wedstrijden. Um, ja, dan is het toch wel weer een uh, zeven blank rijden voor de dames. Is gewoon een goede tijd. Je ziet ook, uh, als er nu nog twee dames onderdoor gaan... Ja, dan staat ze wel gewoon op het podium. Het is en toch dat toch weer wel die medaille. Een, ja. Ja. Heb je enig idee hoe... hoe, hoe um haar status nu eigenlijk is binnen dat schaatsen. Want dat is een beetje de discussie. Je ziet dat de, de, de ene uh, schaatser omarmt haar letterlijk. deed dat. Ja. de ander zegt, nou, ik moet er niks van weten. Ja, nee, heel wisselend. Uh, precies ken ik het niet. Maar um, ja, je hoort verschillende verhalen. Mensen zeggen, nou ja, uh, dat kan niet dat zo'n sporter nog spoort. En, uh, uh, het is zo, uh, in het geval van dopinggebruik... denk ik dat je moet kijken, nou, iemand heeft straf uitgezeten... En uh, ja, verdient een tweede kans. Ja, en dan blijven de wisselende bloedwaarden. Dat ze dus niet echt betrapt zijn, maar de wisselende bloedwaarden geven aan dat. Ja, en dan zegt de sporter zelf in dit geval, dat is ook weer... Dat was laatst ook nog met de wielrenner volgens mij. Ja, dan bewijst dus niet dat ik doping heb gebruikt. Nee, ja, dat is aan de experts om, om echt aan te tonen van nou ja, is het wel of niet. Ik neem aan dat de, dat de IJU daar goede mensen bovenop heeft zitten... om echt daar... Uh, juiste afwegingen te maken of iemand wel of niet schuldig wordt bevonden... aan het gebruik van uh, doping. Ja, feit is dat Claudia Pechstein de snelste tijd heeft. Met 7.090 gaat die tijd worden verbeterd. En zo ja, is dat door Sablikova, Gio en Sebas. Je bent geneigd om te denken, dat moet haast wel. Sablikova in de baan de wereldkampioenen van de laatste drie edities... dat de week afstanden werden verreden. En natuurlijk belangrijker, de Olympisch kampioen... op zowel de drie als de vijf kilometer. Zij rijdt tegen Gillian Rukard, 28 jaar, uit Detroit in Amerika... En Sablikova is pas 23 jaar, maar heeft al een erelijst van, uh, van hier tot Gunter. Daar komt ze door de buitenbocht heen. Ze heeft de voorsprong op Rukard inmiddels opgebouwd. Voorsprong is een meter of 7, 8. Nou, iets minder 5, 6 meter. En ze heeft 1800 meter erop zitten. Maar wat doet haar tijd ten opzichte van Perstein? Kijken naar de tijd van Sablikova. Een rondje van 32,5. En daarmee is ze uh, ste van een seconde. In, uh, op die uh, afstand is in ieder geval sneller dan Claudia Perstein. We goed, we praten nog over de tussentijden. Alleen weten we natuurlijk van Sablikova. Dat zij het als geen ander kan die 5 kilometer opbouwen. En dat Perstijn natuurlijk lang eruit is geweest en dat moet ze ongetwijfeld bekopen. Dat is toch lastig om dat op zo'n 5 kilometer hier op een wereldkampioenschap goed vol te houden. 2200 meter de voorsprong van Sablikova op Rukaat neemt toe. Acht slagen maakt ze op het eind. Tel ik ze juist eventjes mee. 3-0-2, 79 voor Martina Sablikova. tijd 32,5 seconden. Pakt ze een halve seconde. Weer de ten opzichte van Claudia Perstein. Verschil inmiddels opgelopen. Naar 16e van een seconde in het voordeel. Voor die ranke Tsjechische. Die Wukart inmiddels een in, nou, meter of 70 heeft gereden. Maar door de buitenbocht moet Sablikova heen. Wukart door de binnenbocht. Die komt dus weer ietsje dichterbij. Maar de Amerikaanse kan geen partij geven voorlopig aan Martina Sablikova. Dat is in ieder geval al één ding. Dat gaat zoals we verwachten. Het is een eenvrouwsrace geworden. 32,5 is het rondje voor Sablikova. Daarmee is ze ook alweer anderhalve seconde bijna sneller dan Claudia Perstein. Dus neemt ze hier zo langzamerhand de voorsprong op de Duitse rivalen. Die dan in ieder geval nog mag hopen op een medaille. En dan maar moet afwachten of het de kleur zilver of de kleur brons is. Want dat is de grote vraag. Want we krijgen zo meteen nog haar landgenoot Stepani Bekkert in de baan. Daar komt Sablikova alweer. Natuurlijk mooi in en dat de ritme. Ze kijkt wel uit dat ze niet buiten de lijntjes gaat. Drie kilometer heeft ze erop zitten in 407. Ah, 87 Daarmee is ze ruim vier seconden sneller dan het baanrecord. Het baanrecord dat natuurlijk dateert uit de tijd dat er nog geen dak op zat hier in Insel. 17 oktober 2008. Maar ja, we noemen het nog maar een keer het baanrecord. 6,56,98 staat die tijd op. Ook op naam van Martina Sablikova die ruim 2,5 seconden sneller is dan Claudia Perstijn. Goed geconcentreerd door de buitenbocht gaat. Nog steeds ver genoeg bij die lijnen vandaan. En dan waren we hier iets naar buiten, zodat ze zo nu en dan dat extra slagje nog kan maken. Bij het oprijden van het rechte eind. En ze heeft er al 3400 meter op zitten. 32,6 over het rondje en inmiddels bijna 4 seconden sneller al dan Perstijn. Roekart 34,1 die rijdt op dit moment de vierde tussentijd, maar is wel sneller bijvoorbeeld dan Diane Valkenburg en ook dan Jorien Voorhuis. Dus uh, die zakken dadelijk uh, misschien wel wat verder in het uh, klassement, uh, tussenklassement. Daar komt ze Blikova alweer, want we kijken eventjes de baan af en dan komt ze de binnenbocht uitgezeild en die zit in een prachtig ritme. Het is alsof ze een metronoom is. Zo mooi gelijkmatig gaat het. Alsof, er, uh, ja, alsof je het opwint aan het begin van de dag en dan gaat het zo heel automatisch vooruit zonder dat je er enige moeite voor moeten doen. Martina Sablikova die al 5,5 seconden sneller is in deze fase dan Claudia Perstein. 6 seconden sneller is dan het Barenkoor. Misschien longt er wel een tijd van rond de 6 minuten en 50 seconden voor deze Tsjechië. en Dat zijn deze Tsjechische en dat zijn natuurlijk tijden. Zoals je ze verwacht op een grote nooi als de WK afstanden. Dan komt ze alweer aan op weg met de 4200 meter. En daar heeft ze nog maar twee rondjes af te leggen bij deze 5 kilometer. Het rondje van Perstein was 34-2. Sablikova rijdt 32 6. Pakt dus alweer een hele hap af van die tijd. Zeven seconden. Ruim is de voorsprong. En mooi hoor. Ze wordt wel aangemoedigd door Pechstein. Die uh, aan de kant uh, zit en uh, weet gewoon dat uh, Soblikovar altijd wel redelijk goed gezind is geweest. Met name in die hele dopingaffaire. Dus moedig ze uh, haar tegenstander toch nog wel even aan. Want zo sportief is ze dan wel. Zij weet in elk geval zeker dat het geen goud wordt. En uh, ik ging even omhoog met mijn stem. Dat was omdat Soblikovar in nog wel even over de lijn ging. Maar ja, één keer is niet erg. Ze ging uh, ook tijd weer terug bij de eigen baan in als ze de laatste ronde ingaat. En, uh... 8 uh, seconden en 17e heeft opgebouwd op Claudia Perstijn. Ze heeft er een uh, prima race neergezet als Sablikova. Ze moet natuurlijk wel afwachten wat dadelijk Stephanie Beckert gaat doen. De Duitse lange afstandspecialiste. Maar hier legt Sablikova in ieder geval de lat hoog. Ze zet de tijd heel scherp. De laatste bocht voor de Tsjechische. De tandenbloot toch wel van vermoeidheid. Natuurlijk is het geen robot. En het, hier komt ze dan aan richting de streep. Rond de 6,50. Misschien nog de ronde. Nee, dat zit er niet in. Wel precies in die 6 minuten en 50 seconden 6. 50, 83 is het nieuwe barenkoor in de nieuwe hal van Insel. De vuist al omhoog van Sablikova die daar een groepje met Tsjechische supporters begroet. En hier komt pas Rokard over de streep na 7-0-5-71. Zij daardoor ook uh, langzamer dan Valkenburg. Maar ja, die is al van het podium gestoten door Sablikova. Sablikova 1, Perstijn 2, Hozumi nu op 3. Valkenburg op de vierde plaats. Nog één rit te gaan. Die start over een uh, nou, anderhalve minuut zo'n beetje. Stephanie Beckett moet het dan gaan opnemen tegen Eriko Ischino. Gaan wij in de tussentijd even voetballen. bij München tegen HSV, en nou. 6,5 minuten oud in de tweede helft van de wedstrijd. 2-0 geworden na 1 minuut 10 zo ongeveer voetballen in die tweede helft. En de tweede goal gezien van Arjen Robben. Een vrije trap vanaf de rechterkant. De bal lag halverwege de helft van HSV. Werd uh, met de linker ingedraaid door Robben. En het was toch zo'n bal waarbij je verwachtte dat er nog wel ergens een kopper op zou duiken. Misschien wel uh, Gomez bijvoorbeeld. Maar de bal ging aan alles en iedereen voorbij. En plofte vervolgens achter Frank Rost, de doelman van HSV, in de verre hoek. Terwijl nu Elia het bezit heeft voor HSV. Die ploeg zal toch wat moeten. Elia van Nistelrooy zit toch altijd op de bank. Is wel warm aan het lopen. Maar nog niet binnen de lijnen. Druk van HSV. Vanaf de rechterkant. Bal gaat over. Maar Robben dus met een gelukje. Misschien nee, zag zijn bal erin ploffen. En dat is waar het om gaat. 2-0 staat het voor Bayern München. Je kunt je toch voorstellen dat... s'avonds bij een glaasje rode wijn Louis van Gaal zich nog wel eens afvraagt... ja, stel dat ik die, die Robben het hele jaar had gehad... hij maakt nu zes goals in acht wedstrijden... dan had het misschien best wel een beetje anders kunnen gaan met Bayern. Dat leidt met 2-0. Jeroen Straathoff, 83 is de tijd van Martina Sablikova. Uh, blijft dik kijken, want er is nog een rit te gaan. Winnende tijd? Ja, 6.50 is wel een goede tijd voor dames. Ja, ik vind het... Uh... Ik denk, wel dat, uh, ik denk dat uh, Beckert er een moeite mee gaat krijgen. Ja, heel eventjes ook weer twijfel bij Sablikova... dat ze toch weer die lijn overschrijdt. Dat is misschien wel haar grote twijfelpunt van dit seizoen. Hè? Dat zij haar stijl heeft moeten aanpassen vanwege de nieuwe regel. Is dat moeilijk? Je stijl zomaar ineens moeten aanpassen? Ja, Sablikova was wel de persoon die het meest uitwaaide in de bochten. Uh, ja, en je moet nu echt scherp zijn. Uh, zeker... Uh, bij het opkomen van het laatste rechte eind naar de, naar de finish toe... dat je echt binnen de lijnen blijft. Ja, en die, die, zeg maar, die ingesleten gewoontes die je dan hebt... Hè, komt dat bij, bij een schaatser zo precies dat je daar echt van de leg van kan raken... als dat ineens anders moet? Nou, van de leg is zwaar, maar je, je bent wel... schaatsen zijn echt, echt, echt, echt ja, gewoontedieren. Zeker als het gaat om een, een bewegingspatroon. Ja. Um, ik zie nu Pechstein, na lange tijd zie je Pechstein weer... en je ziet gewoon dezelfde Pechstein als, als, als twee jaar geleden. Dus... Um, ja, dan is het voor uh, voor wel lastig geweest om, om dat aan te passen. Ja. De enige vrouwen die haar nog van de wereldtitel af kunnen houden... zijn Stefanie Beckert en Enrico Isino. Uh, die laatste rit is bezig. Gio. En we, zijn, uh, we zijn een kilometer onderweg en reken maar dat Beckett in ieder geval sneller wil rijden dan Claudia Perstijn. Want dat zijn geen vriendinnen van elkaar. Want toen Perstijn nog uh, officieel geschorst was, werd ze al wel meegenomen door een van de Duitse begeleiders naar een trainingskamp van de Duitse ploeg. Daar was Beckett het al niet zo mee eens. Vervolgens zei Claudia Perstijn tegen Patrick Beckett, de broer van Stephanie Beckett, we gaan een intervaltraining doen en uh, die ga jij voor mij aantrekken. Nou, en daar was Stephanie Beckett het helemaal niet mee eens. Dus die gaf een grote mond naar Perstijn af. Dat werd ruzie waarbij Pechstein zei ik had hem misschien wel in de gezicht moeten slaan. Dat is een beetje de sfeer tussen Claudia Pechstein en Stephanie Beckett. Op de baan ligt Ischino op dit moment voor ten opzichte van Stephanie Beckett. Maar dat is een echte diesel. Zijn in deze fase. ja rijden zo in deze fase rond de tijd van Martina Sablikova. Maar dan zullen ze zometeen toch wel even moeten gaan versnellen. Zeker die Beckett die zal, zal in de ritme moeten komen. Beckett nog steeds op achterstand. Als Ischino inmiddels alweer de bocht voor de finish. Uit is gekomen. De buitenbocht. Beckett in de binnenbocht. En Dan komt Ishino alweer af op de volgende meetpunt. Op het meetpunt van de 1800. Een minuut na haar tijd. Daar komt ze door. Naar 32. 48 rondetijd. Uh, 33-2. Dat is de vierde tussentijd. Uh, ze zitten nog steeds een beetje in de buurt van de tijden van Sablikova en Perstein. Aan het begin van deze 5 kilometer. Zit dat allemaal nog wel dicht bij elkaar. Beckett de arm op de rug. Nu voor uh, langsgekruist bij Eriko Ishino. De 25-jarige Japanse uit Obi. Die hero afkomstig die dit seizoen in Salt Lake City bij de wereldbekerwedstrijden daar een week na de WKO-round haar persoonlijk record neerzetten. Dat deed Beckett trouwens ook. Verschil in persoonlijke records. Acht seconden verschil nu op de baan. Nou, nieuw. Ja, maar Beckett heeft nu wel duidelijk de snellere ronde. 32-8 om 33-6. Dat scheelt toch even 18e van een seconde. Dat Beckett dus sneller is dan die Japanse en kan mooi achterlangs kruisen van buiten naar binnen. Profiteert nog heel eventjes van de windsnelheid van Ishino en dan gaat ze er al Onderdoor. Dan gaat ze in de binnenbocht weglopen bij de Japanse. En nu wordt het een eenzame race voor die Beckert. Want zij zal het nu verder alleen moeten gaan doen. Eigenlijk is het nu de strijd tussen Beckert en Zablikova. De vrouw die in de vorige rit zijn mooie tijd heeft neergezet. Het is de strijd tussen de schema's onderling. Beckert 32-6 voor de ronde. 336.59. Daarmee ligt ze 1,27 seconden achter ten opzichte van Martina Zablikova. En verloor ze in het afgelopen rondje een tiende van een seconde. Het verschil is wel meteen gemaakt, zeg, op de baan. Als ik naar de kruising kijk, dan gaat nu Beckert de bocht in. En de ja, de Japanse Ischino doet dat nu pas. Dat is al het verschil dat er is ontstaan tussen de Duitse en de Japanse. Weggereden dus bij Ishino. Een soort van demarrage geplaatst. De Japanse heeft er geen antwoord op. En Beckert heeft er drie kilometer op zitten. Het wordt nu gewoon interessant om te zien wat ze doet met die tijd ten opzichte van Sablikova. Het verschil is 1 seconde en 69 honderdste. Het kan, het kan nog steeds. Maar ja, Sablikova ging wel steeds harder rijden. En kijk je naar de rondetijden, dan zie je dat Beckert gewoon 14e langzamer reed in het afgelopen rondje dan Sablikova. Dus heeft Sablikova duidelijk het voordeel van de twijfel. Beckert wel op gang gekomen. Ja, ze zal wel weer tweede worden, zou je zeggen, na de Olympische Spelen van afgelopen jaar. Want toen pakten ze twee keer zilver op de drie en op de vijf. Achter. Martina Sablikova. Maar ze heeft de Tsjechische toch ook wel een paar keer verslagen. Maar dat gebeurt vaak in onderlinge duels als Sablikova eigenlijk in het begin de gang laat gaan en dan in de laatste ronde zo'n beruchte demarage doorvoert. En terugsprint naar de Tsjechische en haar dan voor Gaat. En dat kan nu niet, want ze moet het nu echt op de tijd doen. En ze ligt gewoon al ruim twee seconden achter ten opzichte van Sablikova. En ook Het komt nu in de fase natuurlijk dat de verzuring gaat toenemen. De vermoeidheid gaat toenemen. En dat het nu echt op het knokken aankomt. Je ziet het ook in het gezicht van de Duitse. Want ze heeft de mond al open. Happend na naar adem, na 3800 meter. 33-2 is het rondje. En dat is niet goed genoeg hoor, want Sablikova reed daar 32-4. Dat betekent dat de achterstand alleen maar groter wordt. Drie seconden inmiddels ruim. En, Beck en de tegenstander is Chino. Ja, die rijdt al rondjes van 35-4. Daar hoeven we het echt niet meer te veel over te hebben. Sablikova kijkt toe. Perstein kijkt toe. Allebei waarschijnlijk met dezelfde gedachte. Hopen dat Beckert het niet haalt. Ja, Ik ben benieuwd wat Perstein dadelijk doet hoor. als Beckert het niet redt. Of ze dan toch nog juichend overeind springt. Het is trouwens ook wel aardig om straks de tijden van Perstein en Beckert te gaan vergelijken. Hoewel Beckert nog steeds een forse voorsprong heeft. 5-49-5 met nog twee rondjes te rijden 33-2 en dan ligt ze ten opzichte van Perstijn. Toch ruim drie seconden nog steeds voor. Maar is het verschil met uh, Martina Sablikova inmiddels ruim drieënhalve seconden. En lijkt het goud dus weer te gaan naar Tsjechië. Naar Martina Sablikova. Die dan voor de vierde keer wereldkampioen wordt natuurlijk op de vijf kilometer. Daar komt Beckert weer aan. Ze is op weg naar de bel voor de laatste ronde. Maar het verschil met Sablikova. Blijft dat gelijk of neemt het af? 33-1 reeds over het rondje. Nee, dan neemt het alleen maar toe het verschil. Sablikova is... Wereldkampioenen. Dat kunnen we nu al zeggen. Dat weet ze zelf ook. Want zij loopt daar op het middenterrein ook al blij rond. Want ze reed sneller in die ronde. En die tijd van 6.50.83 zal onaantastbaar blijken. Ja hoor, Perstein loopt er alvast heen. Die omhelst nu Sablikova. Ja, dat zal de sommige Duitsers toch niet echt lekker zitten, hoor. Dat een landgenote niet blij is met het feit, uh, dat, uh, met het feit dat een tegenstander wint. Hier komt ze, over de streep. Stefanie Beckert, 6, 54, 99. rondje van 32, 7. En daarmee pakt zij de zilveren medaille. En Perstein vliegt haar coach in de armen. En dat heeft natuurlijk alles te maken met het feit dat zij de bronzen medaille gaat pakken. Hier komt de Japanse nog even over de streep. Iriko Ishino achtste plek voor haar. Ja, dan heeft Sablikova heeft dan de wereldtitel gewonnen. Perstein wordt uiteindelijk uh, twee uh, derde. Wat zeg ik? Bekker wordt tweede. Perstein wordt derde. En dan kijk ik nog even naar de eerste Nederlandse. Diane Valkenburg op de vijfde plaats. Terwijl Jorien Voorhuis negende is geworden. En Linda de Vries elfde. Maar Sablikova, ze doet het gewoon. doet eigenlijk wat iedereen verwacht. Zij pakt hier de wereldtitel. We gaan naar Bayern München tegen HSV. Ragnar. Uurtje onderweg deze wedstrijd. Het is geen 2-0 meer, het is 3-0. En ook de derde goal, vul maar in Arjen Robben de doelpunt te maken. Hij duikt op in het strafschopgebied en schuift de bal die hij niet eens lekker afgespeeld krijgt van Ribéry. Toch keurig netjes van een meter of 6, 7 afstand Schuin in het doel. Ribéry is weg aan de linkerkant, haalt de achterlijn en trekt klassiek de bal dan richting het strafschopgebied... Goed gespeeld van de Fransman. Bal ietsje, te hard. Maar daar had Robben geen problemen mee. En Robben is dus de man die Van Gaal in de week dat die te horen heeft gekregen. Dat hij weg moet. Toch een uh, hard onder de riem steekt met zijn doelpunten tegen Haas. Fouw van Nistelrooy loopt daar nog altijd warm. Maar ja, dat is eerder meleewekkend. Want wat moet die nog brengen in deze wedstrijd? Bayern München is heren meester. Robben nog een keer overzien schieten. Een wat hobbelende bal die hij toch eigenlijk recht voor de goal had. En normaal gesproken is dat bij Robben... Toch ook wel een doelpunt. Want hij is de grote man als Haas fout wel probeert via de rechterkant van het veld. De 62e minuut. En waar moet het naartoe? Nou, ergens naar voren. Maar daar lopen veel mensen van. Bayern. Bayern soeverein aan de leiding 3-0. Dag 3 van de wereldkampioenschappen. Afstanden zitten erop. Er zijn drie afstanden verreden vandaag. De winnaars: Jeroen Straathoff, Nesbit, Pop de Jong en Sablikova. Dat was euh, ja, eigenlijk wel een beetje volgens het seizoen, toch hè? Ja, de, voor ons jammer dat, uh, dat Nesbit ertussen staat. Uh, daar hadden we natuurlijk graag iedereen wist gezien. Ja. Maar uh, ja, die namen passen natuurlijk wel uh, bij een, een, een WK afstanden. Ja, over WK afstanden gesproken. Ik heb het al eerder gezegd uh, deze middag. Jij won de eerste 1500 meter van het eerste WK afstanden in 1996. Had dat toen ook al de impact die het nu heeft? Uh, ja, uh, bij, ja, zeker. Het, het was nieuw, maar het was zeker. Uh, het stond wel hoog op de op de agenda van in ieder geval van de sporters maar ook wel van de media. Het, was wel, het, was, het, stond, ja, het werd goed, goed bekeken. Het, uh, het, ja. ja, want ineens was daar dus dat nieuwe toernooi... waarin ja. tien wereldtitels werden vergeven. Ja. Was daar ook enige sepsis bij mensen? Die dachten van ja, het gaat om de wereldtitel allround... en nu heb je ineens mogelijk nog vijf wereldkampioenen om me heen lopen. Ja, dat klopt. Uh, het, het was helemaal in een fase dat, uh, dat de wereldbekers net nieuw waren... een aantal jaren en toen nou, uh, weken afstanden kwam daar dan bij... Um, de sporters vonden het alleen maar goed. Uh, ook, uh, en ik was zelf denk ik een heel mooi voorbeeld... ik, ik had niks te zoeken op die lange afstanden. Uh, 14,48 met 10 kilometer, dat is, ja. het was, het was niet om het over naar huis te schrijven. En ook net niet voor de sprinten. Nee, dat klopt. En, en daarom zo'n specialisme als 1500 meter. Ja, dat had ik samen met mijn coach toen een tijd, Henk Gemser... al in november ingezet om te pieken op zo'n weken afstanden. Dus in die zin is het heel belangrijk geweest voor jouw carrière? Ja, zeker. Ja. Het heeft hem gemaakt... Je hele carrière, overigens. ja. Want als, als er geen uh, weken afstanden was geweest, dan uh, had ik hier misschien niet gezeten, even gechargeerd. Maar ja. uh, omdat je wereldkampioen bent geworden, heb je de mogelijkheid om, om ja, ook naast je sportcarrière op een andere manier uh, te ontwikkelen, ja. En na je sportcarrière ook. En is dat dan ook bijvoorbeeld een van de redenen dat je nu in die atletencommissie zit van NOC NSF en daar uiteindelijk dus voorzitter van bent geworden? je ja, bent een de... naam. Ja, dat klopt. Je bent een naam. Uiteindelijk moet je ook wel weer laten zien wat je kunt. Dat is uh, in het atletische commissieschap. Dat is in je werk zo. Um, uh, uiteindelijk wil je met zo'n commissie wil je, wil je iets bereiken. En wil je er zijn voor de sporters. En ook uh, daadwerkelijk ja, kijken of je nou uiteindelijk... Um, de positie van die topsporters kan verbeteren. Als het gaat om normen en limieten richting de Olympische Spelen. Als het gaat om een aangepast stipendium. Waar we op dit moment in discussie over zijn. Of dat er wel of niet komt. Wat is een aangepast stipendium? Nou, ja, we zijn op zoek naar de mogelijkheid. De huidige A-sporters van Nederland krijgen een stipendium. Dat is een soort van basisinkomen. Dat is 70% van het minimuminkomen in Nederland. Niet al te veel dus? Niet al te veel. Dat is wel waar we. Dus uh, op sommige professionele sporters waar we voor juichen. Die hebben dat niet. Uh, andere sporters krijgen gewoon maar 70%. En, uh, maar ja, dat is geen vetpot. Uh, we zijn op dit moment ook wel echt in overleg met VWS en ook van, met NOCNSF NSF. Hoe kunnen we nou naar een gedifferentieerd type en Een mogelijke verdeling naar leeftijd. Want ja, een jonge sporter van 18 jaar krijgt net zoveel als een hockeyer die 34 is en misschien al een gezin heeft. En dat, is, dat klopt natuurlijk niet. Maar dat is ook afhankelijk van de keuzes die we maken in de sport. En dat is ook afhankelijk van uiteindelijk geld. En um, ja, ik hoop juist dat ook uh, binnenkort komt de beleidsbrief af uh, uit van de minister. Ja, dan hoop ik dat, dat daar ook uh, enige richting in staat dat we dat... Uh ja, meer kunnen ontwikkelen en verder kunnen uitbreiden. Ja. Is dat ook het eerstvolgende wat voor jou op de agenda staat... als voorzitter van die atletencommissie? Ja, dat is, uh, deze week heb ik daar nog weer overleg over met NOC NSF. Ik ben een paar weken geleden bij, uh, in, ook in, uh, in gesprek geweest met de minister. Uh, ja, dat is wel het hoofdthema nu. Uh, het, we vinden het jammer dat het nog steeds niet gelukt is. Uh, het stond al op de agenda voor, 2000, uh, voor 2011. We proberen het nu nog voor elkaar te krijgen... om te kijken wat we kunnen we nog regelen... tot en met de Olympische Spelen van Londen... Uh, Londen. ja het is nog 500 dagen tot londen ja en uh, mooi getal. ja volgens mij is het dinsdag 500 nou, dagen ja. maar goed um, ja de we moeten zorgen dat de, de, dat de topsporters optimaal uh, zich kunnen voorbereiden. En het zou mooi zijn als we nu nog voor de sporters die naar Londen gaan... iets kunnen bewerkstelligen om dat aangepaste pendium voor elkaar te krijgen. Ja, ik wens je er heel veel succes bij. En dank, dank je voor je komst, voor deze hele middag schaatsen, Jeroen Straathoff. Dank je wel. We gaan uh, nog maar een keertje naar Duitsland. Bayern München is op weg naar een grote overwinning op HSV. nou. Daar ziet het wel naar uit. 66 e minuut. De stand is 4-0 geworden. Nu is een keer geen robben als doelpunt te maken, maar natuurlijk wel aangeven. Want hij heeft de bal ter hoogte van de middenlijn. robben, paast hem naar de linkerkant. En dan gaat Ribéry werkelijk hard langs die zijlijn. Sprint hij Kachar eruit, de verdediger van HSV. En eh, loopt hij de bal keurig heen over Frank Rost. Een klasse goal van Frank Ribéry. Die uh, niet in zijn beste periode zat de laatste weken. Uh, nu nou is nog een kopbal van uh, Gomes in de handen van Rost. Maar het zou wel eens een monsteruitslag kunnen worden als Bayern dit volhoudt. Nog een minuut of dik 25. 4-0 de stand. Om 5 voor 5 maken wij weer even plaats voor nieuws. Tim ja, want we gaan even naar Japan. Uh, NOS-correspondent Wouter Zwart, normaal gesproken gestationeerd in Peking... Je is net geland op het vliegveld van Tokio. Wouter, goede avond daar voor jou. 11 uur neem ik aan. Um, je bent nog niet verder gekomen dan de luchthaven neem ik aan... maar krijg je wat mee van de toestand waar Japan in verkeert? Ja, nou, we zijn in ieder geval iets opgeschoten. We zijn in het centrum... Van uh, Tokio uh, beland, waar we uh, de nacht nog eventjes moeten doorbrengen. om morgenochtend, als het echt daglicht is. Uh, naar het rampgebied uh, te trekken. Dan krijg je in ieder geval mee. ja, het is hier midden in de nacht, dus het is hier logischerwijs. gewoon altijd heel erg stil. Maar de mensen die we tot moeten hier al eventjes. Hebben kunnen spreken, die zeggen toch dat er uh, zulke sprake is van angst. De angst zit te goed in. Het is zeg maar, de Japanners uh, is niet een volk dat snel in grote panieken uh, uitbreekt of dat echt aan, aan mensen toont. Maar ze zeggen toch wel degelijk dat ze erg bang zijn. en Waar kun je dat aan merken? Er is bijvoorbeeld een run ontstaan op uh, uh, voedsel uh, in supermarkten. Er is bijna geen brood meer te krijgen, er is bijna geen water meer te krijgen in veel supermarkten. Er is ook een run opstaan op huurauto's. Wij konden zelf nog één huurauto net. 70 kilometer buiten de stad oppikken. Uh, maar alle andere hoerouders, die zijn momenteel allemaal al vergeven... omdat mensen iets van transport erbij zich willen hebben... op het moment dat er weer een aardbeving zou zijn... om zo snel mogelijk de stad te kunnen verlaten. Dus ja, aan dat soort elementen merk je toch wel dat uh, de angst en de paniek er zeker wel aanwezig is. Ja, en dat is natuurlijk zaak om morgenochtend jouw tijd zo snel mogelijk op weg te gaan naar het getroffen gebied. Heb je enig idee al hoe je dat gaat doen en wat je daar wellicht ook gaat aantreffen? Nou, het, het, het, het echte zeg maar, uh, epicentrum van, uh, van de aardbeving, of het gebied wat het zwaarst getroffen is, dat ligt ongeveer 250 tot 300 kilometer ten noorden van Tokio. Dat zal een hele tour worden morgen te komen. Al was het maar omdat de alle grote snelwegen die daar naartoe lopen zijn afgesloten, die zijn alleen begaanbaar voor reddingsploegen en ander materieel. Logischerwijs ook zijn veel van dat soort wegen gebouwd, uh, Verhoogd of het ware als een soort dubbeldekker snelwegen. En vanwege instortingen zullen zullen ook een heel aantal van dat soort kruispunten uh, op dit moment niet gebruikt mogen worden. Dat wordt dus uh, reizen over bruggetjes en landweggetjes. Uh, er is spoorverstand en een ...een groot deel van dat gebied. Uh, dus het zal een, een hele tour worden om in dat gebied uiteindelijk te komen. We gaan zeker ons best doen. En uh, hopelijk kunnen we daar morgen al iets van laten zien in de journaals. En dat is dan op radio, televisie en ook op internet... ...waar vandaag ook weer een live blog wordt bijgehouden... ...over de ontwikkelingen in Japan. Uh, veel succes daar, Wouter Zwart, morgenochtend. Het wielrennen in Parijs-Nice, Joris van den Berg. Nog altijd twee koplopers, nog 38 kilometer voor Kroon en Bertou. Ze hebben nog 2 minuten 15 in een donkere, duistere, koude, regenachtige rotetappe. In het peloton is vaart gemaakt door Movistar, de Spaanse ploeg... in die gevaarlijke afdaling net van de laatste beklimming van de dag. En in zijn jacht op de twee is Luwe-Westra helaas onderuit gegaan, de Fries. Ineens ging zijn achterwiel naar binnen. Pats, daar lag hij. De Vries, jammer. En ook Martijn Maaskant is uit. Parijs niet verdwenen. Westra niet. Maaskant wel. Maaskant viel. En het is verder een duistere etappe. Met nog altijd twee koplopers. Kroon en Bertou. Nog 38 kilometer voorsprong. 2 minuut 20. Zo direct het laatste uurtje langs de lijn van deze middag. Dan zijn we bij de Swim Cup in Amsterdam. We praten over Short Track, ook natuurlijk nog het voetbal uit Duitsland. En we beschouwen na met hoofdrolspelers van de WK afstanden in Insel. Op de 10 kilometer en de 5 kilometer bij de vrouwen. Tot zo.